Het wordt steeds drukker op de weg. Vorig jaar reden Nederlandse auto's, vrachtwagens en bussen bij elkaar ruim 147,5 miljard kilometer. Dat is bijna 12 meer dan 15 jaar geleden, zegt het CBS. De groei komt vooral voor rekening van personenauto's. Die reden bij elkaar 120 miljard kilometer. Een stijging van ruim 14 Het aantal personenauto's is flink gegroeid, maar het verbruik per auto nam af. De christelijke Pakistanse vrouw Asia Bibi is nog steeds in Pakistan, zegt het Pakistanse ministerie van buitenlandse zaken tegen persbureau Reuters. De vrouw, die acht jaar in een dode cel zat vanwege godslastering, is gisteren vrijgelaten. Er waren berichten dat ze op het vliegtuig was gezet, het land uit, maar die worden nu dus tegengesproken. Nederland werd genoemd als een van de bestemmingen voor de vrouw. CNN-verslaggever Jim Acosta komt het Witte Huis niet meer in. Na een botsing met president Trump gisteren... is een persaccreditatie ingetrokken. Toen Trump geen antwoord gaf op vragen van de journalist... weigerde Acosta de microfoon af te geven... en probeerde die nog een paar vragen te stellen. Het Witte Huis zegt dat Acosta daarbij een stagiair... die de microfoon wilde afpakken... op een onacceptabele manier heeft aangeraakt. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... stelt 28 miljoen euro beschikbaar voor zes grote nieuwe onderzoeken. 9 miljoen komt daarvan uit bedrijfsleven. Er gaat bijna 6 miljoen euro naar een onderzoek om betere sla te krijgen. Het weer, eerst nog een bui, later op steeds meer plaatsen zon... en het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 je hem bij Hotel Hooghond, die had het even niet meer. Ja, daarom zijn we als een speer naar de Tolweg gefietst. En op het ogenblik worden al onze gasten gebeld om naar de Tolweg te komen. Dus mocht je in de uitzending zitten. Wij zitten op de Tolweg. En uiteraard een zeer goede morgen op zaterdag 3 november. Tegenover mij zit Roy Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben. Wij gaan samen dit programma presenteren. En de techniek en de muziek. Al fietsende en al rijdende kort. Heb je er mooie muziek uitgezocht voor ons? Rustig ademhalen. <laughs> ja, dat moesten we toch al na deze sprint. Goed, waar gaan wij het allemaal over hebben? Wij gaan met Margaretha de Vries en René van Kolm praten over de workshop... Helend vanuit je hart. Daarna gaan we praten met Hans Hogendoren over de afstem, afwijzing van het bestemmingsplan. Er is een proces geweest en daar weet hij alles van. Op de Zeestraat is een nieuwe speelgoedwinkel. Kukulu, speelgoed en meer en Nicole Hart, die weet er alles van. Ja, Roy, tweede uur. Jij bent uit de VVD gegaan en nu komt toch de VVD-wethoudster. Ja, absoluut. En uh, we ben blij dat ik nu een neutrale pet op heb vandaag. <laughs> ja. Dus dan kan uh, Ellen, ik heb haar ook verteld, het vuur aan de schenen leggen. Ook al. In oh, gezellige manier. Maar uh, jullie kunnen nog wel door één deur? <laughs> ja, makkelijk. Uh, ja. die, die, die antwoord kan iedereen door dus. Dan gaan wij het hebben over uh, het voornemen van het college om uh, uh, Airbnb en verhuur. Want Het wordt wel Airbnb genoemd, maar het is eigenlijk gewoon de verhuur van huisjes in Zandvoort uh, aan banden te leggen ten gunste van vaste verhuur. Elko Zwart komt ons vertellen over Zandvoort loopt. De jaarlijkse wedstrijd is 4 november. En Jan Beelen die heeft een brief gestuurd aan uh, de gemeente... omdat de gemeente niet mee is gegaan in het anti-rookbeleid uh, van uh, de provincie. En hij vindt dat jammer. Een gemiste Roy. kans. Ja, vind je dat een gemiste kans? Absoluut. Ja, de gemeente die uh, had zoiets dat, uh, gezien onze toeristische uh, imago, dat het dan verkeerd zou zijn. Nou, ik weet het niet, maar uh, pakken bij twaalf jaar geleden kwam ik voor de eerste keer in Venetië. Uh, en er was een absoluut zero tolerance voor uh, roken op de openbare weg. En, uh, in gelegenheden en dat soort dingen. En ik heb nog nooit gehoord dat uh, Venetië last heeft van uh, minder toeristen. Met wel voor wel water op het ogenblik. Met wel wel water. Um, wij wachten op Margaretha, de Vries en René... En die staan daar. Kom maar jongens. Die worden bezighouden door Jaap. Jaap, je weet toch dat wij onze gasten om tien over tien nodig hebben? Ja, komt, komt goed. Ja. Um, welkom. Ik zal even Margareta de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. De microfoon staat voor je, dus als je daar een beetje in wil in praten, komt het allemaal goed. Dat doe ik. Um, Workshops helen vanuit je hart, leven vanuit je hart, intuïtie vanuit je hart. Ja, dat zijn uh, drie zinnen. Uh, laten we bij de eerste starten. Helen vanuit je hart. Uh, oh, ja, moet ik Ja, tuurlijk moet jij dat vertellen. <laughs> uh, nou, uh, helen vanuit het hart is eigenlijk... Uh, zo werk ik in de praktijk, want ik ben een therapeut en een healer. En um, uh, eigenlijk de meeste problemen ontstaan vanuit hart, hartpijn, verdriet... Uh, ja, traumas die we mee hebben gemaakt, die op ons hart zitten. Ja, ik moet even heigen, want <laughs> ik uh, ben net komen zitten. Dat doen we rustig aan. Ja, en sterker nog, helend werkt zeker, want je hebt mij hier gebracht. Ja, ja, ja. Ja, we hebben jou hier gebracht, want we zijn van punt A naar punt B gegaan. En, uh, maar hele vanuit het hart is dus eigenlijk waar ik voel waar de meeste mensen onder lijden. Dus dat, zo werk ik in de praktijk en met de workshop, hele vanuit het hart. Um, uh, leer ik de mensen om eigenlijk een zelfmethode, een helende methode, om hun hart te helen en om de hartsenergie weer te laten stromen. En om eigenlijk gewoon hunzelf te zijn en het hart weer helemaal open te stellen. Heb je daar uh, een voorbeeld van? Uh, ja. <laughs> ik heb een Hij wordt naar de René van Kolm, die zit hier ook. Dat Welkom. Is, dat ja. is mijn man. Mijn man is René van Kolm en ik kijk meteen naar hem, want uh, mijn eerste voorbeeld is uh, mijn man. Uh, misschien kan je wat vertellen. Toen René bij mij in de praktijk kwam, toen uh, waren we nog niet getrouwd. En toen was, had René 30-jarig dure, 30? Jarig. 30 uh, durende durende harddrugsverslaving. En toen uh, zat dus er heel veel verdriet en pijn op zijn hart. Maar misschien kan jij wat vertellen. Ja. <coughs> ja uh, nou, inderdaad, toen ik voor het eerst bij Margrethe kwam, ging het niet zo goed met mij, om het zo maar te zeggen. En uh, zoals Margrethe zei, ik had een langdurige verslaving en uh, depressie en nou, ik zat gewoon heel slecht in mijn vel. En uh, nou ja, eigenlijk vanaf de eerste keer dat ik bij Margrethe was, ervaar ik gewoon dat er iets anders gebeurde dan ik heb ervaren bij alle hulpverleners en alle mensen waar ik ooit geweest ben, ook alternatief. Dus Margrethe heeft de, de, ja, de capaciteit om iemand echt zijn ze, ja, ze hart zeg maar, aan te raken, spreekwoordelijk, dus maar ook. Ja, echt letterlijk. Dat je echt voelt dat er iets gebeurt. Hoe, hoe doet ze dat? Ja, hoe doet ze dat? Met, uh, nou, ik denk dat ze gewoon Margrethe speciale gave daarin heeft. Maar ook met enorm veel liefde en aandacht. En eh, door haar slechtziendheid is haar, eh, wat ze heeft dus bijna blind, is haar gevoel zo ontwikkeld dat ze enorm goed kan hmm. voelen. En uh, dat is in dit geval een, een pluspunt, zeg maar. Normaal gaan mensen toch heel erg op de buitenkant af, Margrethe eigenlijk naar een echt degene die je bent en dat kan ze gewoon dat is geweldig mooi ja dat is mooi. dan uh, staat er ook nog intuïtie vanuit je hart uh, intuïtie is iets voelen iets doen uh, nee uh, ja. je gaat op iets af ja nou eigenlijk hebben we natuurlijk allemaal intuïtie een klein voorbeeld is dat uh, ik, ik ben bijna blind dus ik ik uh, kan niet zien of iemand boos kijkt, of lief kijkt, of uh, vrolijk kijkt. Ik kan dat voelen, want ja, uh, van mijn ogen kan ik niet afgaan. En voor mij moet ik zo leven, want anders kan ik niet overleven. Maar eigenlijk herkennen we dat allemaal wel, dat je ergens op een plek komt... en dat mensen vrolijk doen, maar dat je toch een onderliggend gevoel voelt... dat er iets niet klopt, of dat je voelt van... Uh, deze kans, dat moet ik niet doen of dat moet ik juist wel doen. Dat is de intuïtie. Dat is niet wat je weet. Dat is niet iets wat je feitelijk weet. Dat is iets wat je voelt. Dat is eigenlijk iets, je intuïtie zit in je hart. Ik zeg altijd, je ziel, je ziel woont in je hart en je ziel weet alles. En daar zit je intuïtie en Dat is niet iets waar je gewoon naar kijkt. Dat is iets wat je nou ja, waarneemt op een hele andere manier. Dus op zo'n dag, met de workshop die ik samen ook met mijn man geef... Uh, um, ...leren we de mensen met hun intuïtie te werken, wie wij we eigenlijk allemaal hebben... ...maar met simpele methodes om uh, hun intuïtie te ontwikkelen. En ontwikkelen betekent niet groeien, ontwikkelen betekent je te ontdoen van de lagen die eromheen zitten... ...en om gewoon jezelf te zijn, het licht wat je al bent. Dus dat is intuïtie vanuit het hart. En waar doe je dat? Uh, nou, we, dat Ik ben heel benieuwd we, Deze keer vanaf uh, 7 uh, december hebben we een inloopavond, uh, een intuïtieavond bij Senso Yoga, want die zijn net begonnen op uh, boven de hemel, op het Raadhuisplein 1B. En Monique heeft ons gevraagd of we daar een avond willen geven, en uh, dat gaan we nu ook 19 en 20 januari. Ja, hè? Het is een weekend, geven we, beginnen we met hele vanuit het hart. En als Monique terugkomt van vakantie, gaan we nog meer data's plannen uh, uh, in Zandvoort. Maar we doen het ook in Haarlem, in de bloementuin, in de kinderyoga-studio's. Een hele leuke, bijzondere plek bij de kweekduinen. De data's, data's die komen op de website van Margrethe of uh, bij, op de Facebook Raven als bron Margrete. Maar 7 december is een gratis inloopavond. Hè, om dus kennis te maken met nou ja, wat Margrethe doet en helpt daar altijd bij. Dus 7 december in uh, Senso Yoga boven de hemel. Ja. Um, je zegt net, deze is gratis, dus iedereen, ja. mag, uh, komen ja, iedereen mag komen proeven. Um, de website nog een keer. De website van Margrethe is rafaelsbron.nl. Daar staan ook alle data's op. Maar, het is soms maar als ook... je ook kijkt naar Margrethe de Vries, googelt op, dan kom je er vanzelf. Margrethe de Vries, en dan kom je er vanzelf. Kom je er vanzelf ja. Maar... maar... Voor de, voor de volgende uh, sessies moet u wel betaald worden. Wat kost ja. een, een, een deelname? Een, een deelname van een de workshop is voor intuïtie vanuit het hart 116 euro. En dat is dan een dag, maar dat is niet zomaar een dag. Uh, daarin leer uh, je de hele dag uh, word, leer je de intuïtie te ontwikkelen. En René, mijn man, even een, een uh, opschepper, die is eigenlijk al muzikant uh, van beroep. En die begeleidt dan met helende klanken... Uh, dan ga je zitten met je ogen dicht en dan ga je helemaal naar jezelf terug. En die begeleidt met helende klanken um, uh, de, de hele dag. Met de mooie helende klanken die je intuïtie, die je hart openen. En dat is echt hemels. Ik heb heel ja. veel meegemaakt op het gebied van klanken. En ik vind het altijd mooi. Maar niet omdat het mijn man mijn man is, maar hij doet dat Nou, toch wel prachtig. een beetje. niet zie zie ja. zo. <laughs> maar uh, René, wat, wat zijn helende klanken? Uh, gewoon hele rustige muziek. Uh, nou ja, het is een combinatie van. Uh, ik heb een zeg maar, soort, soort CD gemaakt met achtergrondmuziek, die gewoon heel geruststellend is voor iedereen met prettige geluiden. zijn... Maar daar maak ik live bij ja, Sonic Energy. Dat is uh, een samenwerking met een uh, merk uit Duitsland. Die maken echt allemaal ja, muziekinstrumenten, zeg maar. Die echt werken op de trillingen van je hart, van de chakra's van, van je lichaam. Die uh, ja, een hele helende werking hebben. En dat nou, mensen vinden het. Dat is heel, heel mooi. Heb je dat? Uh, dat gaat nu, jullie gaan nu eens antwoord doen, maar ja. heb je dat al ergens anders gedaan waar je, uh, uh, waar je merkt dat men die muziek ja. uh, accepteert? Zeker. Uh, in Amsterdam hebben we het een aantal keer gedaan. De nieuwe Yoga School. Dat is een heel groot gebeuren in Amsterdam. Heel veel mensen naar nou, Yoga komen doen, maar andere dingen uh, plaatsvinden. Nou, daar hebben we het verschillende keren gedaan. <lacht> Happiness Festival. Happiness Festival. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje. Ja, zeg maar, het pinkpop, maar dan, ja, voor, maar dan de, de, ja. voor de spirituele mensen, voor de yoga-mensen. Daar hebben we het gedaan. Nou, dat was te gek, hè, want die vrouw zei nog van, nou, we gaan kijken. We uh, stonden in een soort, uh, ja, een soort gang ergens onder een gewelf van, de, van het fort daar. En we zeiden van, nou, we gaan kijken hoeveel mensen er komen. Maar op een gegeven moment moesten we het sluiten, want er stonden zoveel mensen. Dus het was heel, ja, is heel erg leuk en mensen vinden het mooi. Is het niet soms ook heel emotioneel, als je zo diep gaat naar jezelf, uh, ja, zeker. Het kan heel emotioneel zijn. En het, is ook eigenlijk, uh, het raakt ook echt je hart aan. Dus echt met de dingen waar je mee zit. Dus als je met emoties zit van verdriet of opgekropte emoties of trauma's of verlies of uh, verliefdheid. Het raakt aan wat het aan moet raken. Bij iedereen is het anders. En wat we gemerkt hebben, want we doen het echt al een aantal jaren, is dat mensen helemaal... Ja, genieten, zo ontspannen zijn, die hebben echt zoiets van wow, uh, ja het lijkt wel een soort rebirthing, helemaal, ja. Ja, maar dat is een hele emotionele gebeurtenis. Ja, 7 december dus. Ja, dat wilde ik ook nog even was... over vertellen, want eigenlijk waarom we 7 december hebben gedaan, is omdat kerst uh, aankomt en feestdagen <kwijnt> en toch ook heel veel mensen, nou ja, emoties hebben of verdriet of pijn, of waar de feestdagen niet altijd <kwijnt> leuk en makkelijk voor zijn. Hadden we zoiets van, nou dan nemen we ze mee. We vertellen iets over wat we doen. En uh, René uh, gaat dan heel mooi met de klanken lekker, begeleiden. Lekker muziek. Maar die ja. maakt een mooie muziek. En ik geef daarbij een groepshealing. Dat iedereen uh, hopelijk ontspannen of lichter naar huis gaat. En die uh, vrolijk de kersting kan gaan. Ja. Precies. En, nou, en nog even terug. 7:12, hoe laat? Van half acht. Uh, van half acht tot negen is dan het. En ze zijn vanaf zeven uur wel. Vanaf zeven uur is men ja. welkom bij Senso uh, Yoga boven de Hema. En jullie verzorgen een, een hele rustige avond. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Okay. Ook bedankt, bedankt dat we hier ja. mochten zijn. Kom rustig langs als je wat te vertellen hebt bij ons. We doen we een fijne dag voor iedereen okay, en een rustige dag.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 Gilbert O'Sullivan, Alone Again. En uh, eigenlijk is dit een... nou, het andersom eigenlijk. Er was een, uh, een programma, Hadi Massa... en daar uh, is het liedje op gemaakt. En dat heette Toen was geluk heel gewoon. Ik had eigenlijk wel een versie van twee talen verwacht, hoor. Ja, die heb ik ook nog wel, maar... <laughs> Goed, wij uh, gaan door met het tweede onderwerp. En het tweede onderwerp gaan we weer eens praten over... De, het bestemmingsplan bedrijf Trein Noord. Hans Hoogendoorn, welkom. Kom een wel... beetje naar voren, zou ik zeggen. Of neem de microfoon naar je toe. Er is een proces geweest in de Raad van Staten. En daarin uh, wordt gezegd dat uh, het bestemmingsplan van 1 november uh, herzien moet worden. Uh, ik heb geprobeerd te achterhalen wat er nou precies in staat. Ja. En uiteindelijk kom ik op een regel uh, van artikel 1.16. Kan jij mij vertellen wat die regel is? Nou, ik zou vertellen wat er aan de hand is. Ja. Misschien is het goed, Al die artikelenkendingen niet op mijn hoofd. Nee, maar omdat de, uh, het bestemmingsplan aan uh, zich is dus wel uh, goed, nee, behalve we dat, dat artikel. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Ja. En naar aanleiding van het bestemmingsplan... is een klacht ingediend bij de Raad van State. En de klacht is ingediend door iemand die woont in het, op het bedrijventerrein... bij de Amperestraat, niet onbekend waarschijnlijk. Ik kan de naam al noemen. De naam, het gaat om de, de zoon van Cohen, die woont daar. Het staat ook en, in het besluitstuk. Ja, daarom het is geen geheim. Maar uh, er is bepaald dat in dat gebied, nou, in de Amperestraat, mag gewoond worden... En er kan ook bedrijfsvoering plaatsvinden. Ja, je weet, er zijn ook mensen die daar een, een loodse hebben... die daar bedrijf uitoefenen. En dat het had wel gebeurd. Wat was nou de exacte klacht? Dat ga ik je vertellen. Uh, daar woont er iemand en die zegt... Ja, luister, en mag hier ook, uh, dan mag hier ook bedrijfsvoering uh, uh, plaatsvinden. Maar stel nou dat er een bedrijf komt... wat gelijk uh, naast mijn pand gaat zitten. Op een, op een nauwelijks een meter afstand. Is dat nou niet een beetje onverzoenlijk? Daarvan heeft de Raad van State toegezegd... ja, ik vind toch dat de gemeente in ieder geval moet aangeven... of, is u ja, in welke mate er ruimte moet zijn... tussen het woongedeelte en hun bedrijfsgemeelde. Moet dat uh, vijf meter zijn? Uh, ik heb al zelfs al uh, aantallen meters gehoord van betrokkenen van vijftig meter. Nou, om een lang verhaal kort te maken... ik heb uiteraard bij de gemeente geïnformeerd... Van, ja. hoe gaan jullie daarmee om? Ja. De gemeente neemt één uh, deze dagen een beslissing... Uh, waarbij aangegeven wordt hoe het met die ruimte moet uh, uh, in de toekomst gaan gebeuren. En de verwachting is dat het om een paar meter gaat. Maar um, er is een heel mooi plan door jullie gemaakt, hè? door de, bedrijf de gemeente, Noord de en gemeente, door de gemeente. Ja, samen met ons, ja. uh, dat is, is heel goed samengegaan. Top. Daar is wat uitgekomen, daar ja. stonden toch ook meters in? Nee, er stonden voor wat betreft dat gebied daar geen meters van afstand wonen en Dat is een, een zwaar bedrijf? Exact. Ja. En het, maar het is daar zo, uh, er zit daar, uh, zitten daar bedrijven met een, be met een bescheiden uh, uitstraling. Ja. En, maar de, de raad van state heeft desondanks gezegd... gemeente, u moet wel even aangeven hoeveel meter er tussen moet zitten. Maar, maar dat, ik heb ja. van de portefeuille begrepen dat dat op heel korte termijn gaat gebeuren. Maar dan mag je ook niet meer boven je bedrijf wonen. Uh, dat mag dat wel. Er zit niks tussen. Nee, dat mag wel. Dat is oh. een bedrijfswoning. Maar dat hangt en, dan weer af aan de zwaarte van het bedrijf wat eronder zit. Exact. Het gaat om de categorieindeling. Maar het is eerlijk gezegd... Uh, een vrij simpele manier om het te veranderen. Dat gaat ook gebeuren. Hey, er zijn naar mijn gevoel hele andere dingen die spelen op het ogenblik. En daar maak ik me hoogst zorgen over. Ja, daar, kom, daar kom ik zo over. Oh, sorry. Op. Nee, dat is goed. Uh, die, die meters... die worden dan arbitrair uh, bepaald. Ja. Want, a, ja iemand a, ja, moet nou gaan, daarheen gaan en zeggen van... Nou, ja, weet je wat, doe maar vijf meter. Ja, de raad van staten uh, die zegt van gemeente... wij willen wel dat u een, een afstand Ar noemt. Ja, okay. Want op het ogenblik wordt er geen afstand genoemd... een bestemmingsplan. Okay. En de portefeuillehouder zegt... wij gaan de raad voorstellen om daar... portefeuillehouder ja, portefeuille, is de wethouder Blijs? Dat is Blijs ook. Okay. Uh, andere dingen die, uh, die spelen. Uh, er zijn een aantal taxaties geweest binnen de, uh, de hele, het hele gebied. Curie, he. driehoek uh, achterin bij de loodsen. Ja. Uh, ik denk dat je daar wel wat over kwijt wil. Want uh, het kan maar zomaar zijn dat mijn loods op 100.000 euro wordt geschat... en dat ik 130 wil hebben. Hoe, ja. hoe gaan we daarmee om? Nou, dat is niet en wat kan... speelt daar nou, nu mee? Het kan niet zo zijn, maar dat, dat gebeurt ook. Maar het gaat het volgende. Uh, wat onze vereniging betreft zijn wij klaar. Hey, we hebben gezegd, luister, uh, het gaat om de, met name de 28 ondernemers... die in de zogenaamde driehoek zitten. Daarvan is uh, door de gemeente gezegd... Uh, wij willen graag dat terrein van die driehoek vrij hebben... om daar woningbouw te laten plaatsvinden. En dan liefst woningbouw in samenhang met het terrein van de Korendeks... wat eigendom is van de woningcorporatie De Kei... En die zegt, ja, als je nou alleen die kei daar laat bouwen... en die rotzooi daarachter, want is het, hè? Die ja, hallozen. Al, algemeen dat is ja. ook een rommelig... Ziet ziet er in, dus er uit. Ja. Heel voorzichtig zeggen, een beetje rommelig indruk daar af en toe. Maar we dat nou gelijk eens upgraden... en dat we het moois van maken voor Zandvoort. Dat is op zich een intentie die uitgesproken is door de gemeenteraad... Uh, waarvan wij uh, als vereniging gezegd hebben... dat is op zich uitstekend gebeuren. Maar er gaan wel een paar randzaken spelen. Want het gaat wel om 28 ondernemers die er zitten... Dus we hebben gezegd, we hebben ook tegen die ondernemers gezegd... jongens, is dat een beginsel, een optie voor jullie? Ja. En de ondernemers hebben daar in overgrote meerderheid gezegd... dat is voor ons een optie. Maar, twee dingen. Eén, we willen wel een behoorlijke prijs krijgen voor hetgeen we achterlaten. Natuurlijk, zo Twee, twee uh, we hebben wel een nieuw bedrijftrein nodig. Nou weet je dat... Aan de overkant. Aan de overkant, dus zeg maar van, uh, vanaf uh, de, de, de spoorlijn zeg maar... We kennen het gebied allemaal, het oude waterlijngebied. Oude waterzuivering en daarachter. En exact, daar is een projectontwikkelaar gekomen. En die projectontwikkelaar die wil dat terrein laten bezetten. En nou weet ik dat er nogal wat belangstelling voor het terrein is. En met name ook van ondernemers buiten Zandvoer. Want het wordt een echt een heel mooi terrein. Ter, ter, ter, ter, met, met duurzaamheid uh, heel centraal. En zij hebben eigenlijk gezegd: ja, het is er 2-1. Als die 28 weg al hebben, dan zullen ze ook met prioriteit op dat terrein gezet op moet worden. Ja. Dat is uiteindelijk besloten ook door de gemeenteraad dat met prioriteit in overleg met de pregelsregelaar, deze mensen erheen moeten. Dus die 28 mensen hebben de kans gekregen om daarvoor in te schrijven. Dat is gebeurd via makelaarsafdeling makelaar. Hebben zij allemaal ingeschreven? Het overgrote deel <coughs> is daar uh, mee uh, begonnen. Als ze zeggen ja, we moeten wel onze zekerheid uh, krijgen dat we daar een trein krijgen. Dan moet je inschrijven dus. Dat was één optie. Ja. Dus we moeten wel... een nieuw terrein hebben. De tweede optie was... dat die 28 zegt... Ja, we willen wel geld zien. Nou, nou weten we vanuit het verleden... dat wij daar twee keer taxaties op hebben laten plaatsvinden. De eerste keer... heette dat de zogenaamde geveltaxatie. En wat doet dan zo'n taxateur? Die gaat naar die woning kijken... dat woord zegt het al. Die kijkt naar de gevels en die kijkt globaal... wat dat terrein uh, zou moeten kosten... Ja. als je dat wilt kopen. En wat bleek toen... Daar kwam uit dat er een bedrag beschikbaar zou zijn van 419 miljoen. Nou, voor 28 ondernemers? Voor die 28 ondernemers. Nou, uh, ik zou je vertellen, daar is nogal wat uh, van losgekomen. Want er zijn allerlei mensen bij, de, bij ons, ook bij de vereniging, die zeiden... Ja, jongens, wij willen graag meewerken, maar wat we nu krijgen voor ons, uh, voor ons trein... Dan kunnen we echt niet mee op de voeten. Ja. En de toenmalige projectontwikkelaar die dat wilde gaan doen... Die zei, ja, ik heb niet meer dan 419 miljoen. En dus we gezegd, nou, dan... Uh, hebben we hebben een padstelling. Prettige bestrijd, hè? Vervolgens is door de gemeente, samen met de ondernemersvereniging... hebben we gezegd, er moet een nieuwe taxatie plaatsvinden. En dan wel een taxatie die recht doet aan de feitelijke situatie. Dat is gebeurd. Er, heeft, uh, een, er is een keuze gemaakt, gezamenlijk met elkaar... om daar uh, drie makelaars voor uh, uh, op te roepen. En daarvan hebben we er één uitgekozen op basis van... Uh, waarvan we de overtuiging hebben dat als daar taxaties uitkomen, dat dat ook bij de rechter enzovoorts een uh, Re reële, reële taxatie is. is. En wat bleek toen? Toen bleek dat niet 4,17 miljoen of 4,19 miljoen, maar 7,19 miljoen nodig zou, zijn. nodig zou zijn om de mensen uit te kopen. Dat is uh, in beginsel gebeurd. Die taxaties liggen er. Maar wie gaat die, die 3 miljoen Die taxatie is overigens, dat hele taxatie gebeuren, is betaald door de gemeente. Okay. Complimenten daarvoor. Ja. Ja, en je hoeft helemaal geen uh, profeet te zijn om te veronderstellen... dat iedereen heeft nu zijn prijs gehoord... dat er altijd mensen zijn die zeggen, ja, ik, ik vind het nog, nog te weinig. En er zijn, uh, op dit moment, als ik het nu moet inschatten... is zo'n 40 50 procent zeg wij gaan door, is voor ons. Maar anderen die zeggen, ja, maar ik wil er nog wel een duizend of twintig of 30 bij hebben. Ik bedoel, maar dat is bijna de helft die er uh, in die ja, exact. is. Ja, maar, inderdaad, maar hoe komt dat? En zo gaat dat al voor. Ik ben er heel open in. Uh, men, wij hebben gezegd, ik heb altijd gezegd... Ik hoef, want het zijn allemaal leden van ons hè, die er zitten. Ik wil geen eens weten van individuen wat ze krijgen. Want het is hun pakje aan. Wij moeten ervoor zorgen dat er adequate taxatie is gebeurd. Dat is en gebeurd. wij hebben de overtuiging dat dat gebeurd is nu. En nou is het aan de individuele ondernemers om in overleg met een projectontwikkelaar te kijken wat uiteindelijk de prijs wordt. Nou, dat zou gaan gebeuren. Dus iedereen zit in de wacht, de ondernemers zitten in de wacht. En wat gebeurt er dan? En dat moeten we ons echt aantrekken in Zalzvoort. We zijn vier jaar bezig geweest voor, om een bestemmingsplan van de grond te krijgen. Vier jaar. 1 november vorig jaar is de bestemmingsplan vastgesteld. En iedereen wist in die afgelopen tijd... ook de woningcorporatie, de KEI... dat daar gebouwd moest gaan worden. Maar laten we wel zijn... dat stuk bij de Coredex, dat is eigendom van de woningcorporatie. De KEI, die mensen zitten dat al jaren hebben daar een paar miljoen geïnvesteerd dan mag je, denk ik, in mijn onschuld veronderstellen... dat die ook nadenken over de toekomst. Want er moet daar toch een keer gebouwd worden. En wat blijkt nou? Nou is er bestemming van vastgesteld. En nou zegt de Kij en ik zeg dan maar wat ik daar zelf over gehoord heb. En wat voor... <kuggen> ja, moeten we daar wel gaan bouwen? En zo ja, in welke mate, met andere woorden. Die gaan nu aan het denken wat er moet gebeuren. Maar... Waarbij niet uit... Sorry, dat ik even zin ja, aan ja. Maak. Waarbij niet uitgesloten is dat de Kij zegt... nou, misschien doen wij het wel niet als corporatie. Nou, misschien doen wij het wel niet omdat we geen overeenkomst kunnen krijgen wat daarachter ligt. Zou dat een gedachte zijn? Nou, dat dacht ik niet. Ik, ja, omdat ik, je, zegt, je zegt 50%, pak een beetje 50%, is het niet eens met het geboden getal. Dat zou ja. betekenen dat als ik het niet meer eens ben, ja. dat, ik, dat ik niet wegga. Toch? Ja, maar ik heb niet, ik heb niet de, de overtuiging dat de KEI dat laat meewerken. De KEI heeft gehoord wat betaald moet worden voor dat andere stuk grond... Ja. door een projectontwikkelaar, hè? Want dat hoeft niet primair door de KEI te gebeuren. Het is gewoon een projectontwikkelaar het wilde ja, ja. gebied. En die zegt, hé, hey, er wordt daar 97 miljoen neergeteld. Ik heb daar ook een stuk grond liggen. Ook van um, een belangrijke afmeting. Ja. Dat is voor mij ook wel interessant, zo'n bedrag. Ja, ja. Daar kan ik wel iets bij voorstellen, ja. Ik ook. Maar dan praten we wel over een terrein... met een, een kringloopwinkel uh, die uh, verhuurd is en, en, en wat loodjes. Ja. Dat is een kwestie. Daar moet de KEI over onderhandelen. Toch? Maar dus, dus, de, dus de KEI moet met de projectontwikkelaar onderhandelen... Om, om daar te mogen bouwen? Maar het is toch val van de kei? De kei, de kei het, het is grond van de kei. Ja. En de gemeente zegt tegen de kei... wij willen wel graag dat daar gebouwd gaat worden. En met name sociale woningbouw. Dat is toch een afspraak? Dat is het beginsel van de afspraak. En nou, ik ben er nog eens even ingedoken... want de gemeente wil... ik weet ook dat de raad binnenkort geconstateerd gaat worden... over de ontwikkeling... maar de gemeente zit op het ogenblik met een... mag ik het zo zeggen, een wat onwillige kei. Maar... Die is nog niet zo ver... De, ke de kei is überhaupt moeilijk in beweging te krijgen. weten we allemaal aan Zandvoort. Uh, en ze willen misschien zelfs vertrekken, hebben ze aangekondigd. Nou, het is helemaal goed wat jij zegt. Want ik ben daar zelf... Ik zou dat ook... Een programma als dit. Hè, hier Goedemorgen Zandvoort. Uitstekend programma. Dank jullie zo. zijn nou een medium. Dat meen ik aan de grond van hart. Dat zeg ik niet uh, als ik dat niet meen. Jullie zijn nou een medium om te zeggen... Uh, jullie willen informatie geven. De gemiddelde Zandvoorter, maar ook de gemiddelde ondernemer vraagt, af, vraagt zich af... Ja, wie is hier nou de baas? Wie bepaalt nou in Zandvoort wat er gaat gebeuren? Bepaalt de KEI uh, dat? Bepaalt de gemeenteraad dat? Hoe gaan we met elkaar om? Wat is het democratisch gehalte van de KEI? Ik ben vanmorgen nog eens even gaan googelen. En toen zie ik dat de KEI, dat is een organisatie die zit in Amsterdam... hebben die beheren <tie> over de 34.000 wooneenheden. En die hebben ook een, een, een, een, een zetting hier in Zandvoort. Bescheiden. Zeker, ja. En daar zie ik een directeur zitten en nog wat managers... Ik vraag me eerlijk gezegd af, en ik ben benieuwd of de gemeente dat ook gaat doen. Want wat is nou democratisch gehalte van de zo'n kei? Wie bepaalt het daar nou bij de kei? Gaan... Wie bepaalt het nou de gemeente of de kei? Nou, die discussie ja. gaan we straks nog even verder voeren. Heel goed. We gaan even luisteren naar een stukje muziek, en dan komen we zo bij jullie terug. Verre Peru neem ik aan, Cor. Ja, dat heb ik uh, elk passen. Dat ja, staat ja, zat op je lijstje binnen. <laughs> nou ja, daar komen we een beetje tot rust. Want uh, uh, we zijn er nog natuurlijk nog niet over uit, uh, meneer Hogendoorn, hoe dat zit met de kei en de gemeente. Ja, exact, exact. Uh, er worden afspraken gemaakt met de kei en de gemeente. Over de zogenaamde prestatieafspraken. Correct. Correct. En er worden ook afspraken gemaakt over Curie-Driehoek. Uh, wat daarvoor zit, de, de kringloopwinkel en de overkant. Exact. En nu blijkt uit uw verhaal dat de Kei gewoon niet de dienst uit gaat maken. Nou, Grof gezegd. ik vraag mij oprecht af... Uh, wie uiteindelijk de democratische beslissing neemt. Kijk, de Kei... Uh, zitten daar burgers in? Zitten er zalfgoeders in? Ik heb het vanmorgen nog geprobeerd te vinden. Ik kom er niet achter. Ik zie alleen maar managers, directeuren. Het is een, een vrij... Ja, dan ben ik serieus. Ja, maar is een deskundige het... club die over, overwegend in Amsterdam zit. En dan zeg ik, hebben wij als zalfgoeders burgers... nou ook nog iets te vertellen over... Grond die op dit moment van de kei is. In welke mate heeft de gemeente nou de macht om dat door te drukken als je die kant op wil? De, de raad wil graag die kant op. Maar de maar gemeente heeft... zou toch gewoon sorry, wat uh, uh, duidelijker afspraken kunnen maken met de kei? We hebben prestatieafspraken, daar moeten ze aan voldoen. Dat begrijp ik. Die zijn er al. Uh, die moeten misschien eens een keer herzien worden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat we zeggen, nou oh, moet het uh, naar gekeken worden. En wie dat dan ook is, of het keizer kei is of een ander, die moet het dan uitvoeren. Ja, Volgens mij je eens. Kijk, als de gemeente op een gegeven moment zegt... van luister, ons staat verhogen als gemeenteraad... om voor die wijk wat moois te maken. Dat, dat zegt de gemeenteraad. We willen daar echt wat moois van maken. Dat vergis je niet. Hè. Meer dan half Zandvoort woont in Noorden. Ja. Dus het kan echt... Ik heb tekeningen gezien van mogelijkheden. Het ziet er fantastisch uit. Maar dan moet A, geld op tafel komen... en B, de bereidheid ook van de KEI om daar aan mee te doen. Want als de KEI op een gegeven moment niet meedoet... en je moet alleen als gemeente dat stuk ontwikkelen van de keurigdriehoek... ja, dat is niet te betalen. Maar zou, zou de, de discussie die, uh, die plaatsvindt uh, van de KEI... dat ze weg willen uitstandwoorden... en al uh, het goed willen overdragen aan een andere partij... hiermee te maken hebben? Van, waarom zouden we iets gaan bouwen op een plek... waar we eigenlijk ons terug willen trekken? Nou ja, jij zegt het. En, uh, en vele mensen denken van... Nou, de KEI heeft niet zoveel belangstelling meer voor kennelijk. En de vraag is... Uh, uh, hoe krijg je daar vat op? Maar... Op een gegeven moment. Stel dat de kei het niet zou willen. En ze hebben bijvoorbeeld 2 of 3 miljoen voor die grond betaald. In die orde van grootte moet je wel denken. Ja. Nou, dan moeten ze die grond eventueel overdoen aan een ander. En kijken hoe. Maar ik weet dat de gemeente daar, uh, althans het college, daar stevig met de kei over in onderhandeling is. Want het zou echt doodzonde zijn als die optie niet netjes uh, uh, bestudeerd wordt. Je kan het even goed doen. In beginsel is die grond aangekocht door de Kei... Exact. om daar woningbouw te verrichten. Exact. En nu trekken ze de keutel in. Ja, maar luister. Uh, we hebben de oude... We, we zitten nu het Corodex trein Ja. De koolpin hè, Net waar we het overspraken. Nou, een stukje verderop. was toen de tijd ook eigendom van de woningcorporatie. Hè? Daar zijn nu, uh, daar zijn geen woningen gebouwd. Dat is weer verkocht aan de derde. In, in theorie... In theorie zou de Kei die grond... Uh, daar zou ook wat anders mee kunnen doen. Dus de maar we hebben dat wel prestatieafspraken. Wat Je suggereert eigenlijk dat er gewoon gespeculeerd wordt met die grond. Van oké, okay, we hebben die grond en nou, laten we lekker liggen. En dus ja, langer het duurt dus meer die meer niet waard wordt. Ik heb, er geen, ik heb er geen oordeel over. Ik weet niet vanuit het verleden waar de in niet doorgegaan is. Ik weet niet waarom na vier jaar, terwijl we vier jaar we met elkaar praten... over een stuk braakliggend trein. Laten we kijken hoe het eruit ziet daar. Dan zeg ik, ja jongens, op een gegeven moment moet er een keer doorgehaakt worden. Ik ja. wil kijken naar de woningwet. Ik bedoel, die corporatie, die is de woningwet van, de tweede, van 2015, de nieuwe woningwet... Wordt aangegeven wat de taak is van de corporatie. Ja, Laat nou die strijd eh, door de gemeenteraad met de KEI. Laat die plaatsvinden. En wat mij betreft ook heel transparant. Laat de burgers en ondernemers horen. Wie bepaalt nou wij het eigenlijk hier, de, de, dit soort zaken? Ligt, ligt, ligt dit uh, bij, uh, bij de politiek, deze, uh, deze discussie? Ja. Of heb je die al ingebracht bij een partij? Yes. Ja, wij hebben als vereniging tegen de projectwethouder gezegd. Wij hebben tegen de raad gezegd. Fantastisch met het bestemmingsplan en fantastisch wat u wil met ja. woord. En dat menen wij heel oprecht. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Ik vind dat de gemeente, wat dat betreft, heel goed bezig is... om dat gebied te upgraden, om er wat moois van te maken. Dat mag je ook wel eens een keer zeggen. Dan stokt het dus op een woningbouwvereniging. Nou zitten we inderdaad op, op het ogenblik in een padstelling... met de woningbouwvereniging. En dat is zo verrekkelijk zonde, want we hebben net in het eerste gedeelte gezegd... de ondernemers hè, die zitten te wachten... En het wordt maar uitgesteld, want ook de ontwikkelaar van het, van het bedrijf... Van de die zegt, ja jongens, eh, ik geef steeds uitstel. Ik heb nu een uitstel gegeven tot eh, eind november. Maar ik wil wel een keer weten wanneer ik mijn investeringen kan gaan doen. Met andere woorden, er zit ook tijdsdruk op. Voor wat betreft de projectontwikkelaar. En dan denk ik, ja jongens, gemeente, duik hier bovenop. Want als we dit niet goed doen... en het project gaat niet door wat de gemeente voor ogen staat... Hè, dus die upgrade daar... ja, dan blijven we daar met een... Oudsoor, een zit. mag ik het zo zeggen? Een oudsoortje, maar een gebrek aan woningen voor Zandvoort. Nou, bij dat is toch bij, veel erger. Dat is toch veel erger. Nou ja, dus van de week uh, aangenomen dat wij uh, 30% van uh, de bruto woonoppervlak... moeten gaan besteden aan uh, sociale huurwoningen. Dat betekent dat uh, dat stuk van de kordex en de curie uh, die ook daarachter... een aangewezen terrein is om daar uh, sociale woningbouw te doen. Dat duurt doe mij wel. Ja. Ik bedoel, en deur projectontwikkelaar. Want dat stuk Curie-Driehoek, dat hoeft daar niet door de Kei te gebeuren. dat daar is een projectontwikkelaar. Die wil dat doen. Ja, die pakt dat op. Maar die zegt terecht, kijk, als ik dat gebied ga ontwikkelen, heb ik ook dat vorige gebied nodig. Nu wil ik samen met de Kei kijken hoe we daar een leuke mix van kunnen maken. sociale huurwoningen ja. en eventueel vrije sectorwoningen. En dan krijg je daar een volstrekt mooie wijk met prachtige appartementen. Hans, nog even terug naar de Curie-Driehoek. We ja. um, weet allemaal wie daar zit, hoe het daar zit. Hè? Ja. Uh, als er nou iemand zegt ik ga daar niet weg, of twee bedrijven zeggen ik ga daar niet ja. weg, dan blijft het een oud zootje en er staan er twee ja. oude bedrijven en de Romeinse leeg. Ja, dat is waar. Maar wij hebben wel als vereniging ook tegen de gemeente gezegd de ontwikkeling die u voor ogen staat is voor Zandvoort Noord en voor de Zandvoortse burgerij fantastisch. En als het zo zou zijn dat een grote meerderheid van de ondernemers daar weg wil, dan moet u wat ons betreft niet schromen om dan eventueel via een onteigening die onteigening, de laatste uh, uit te kopen. Dan zou je eerst uh, het bestemmingsplan moeten veranderen... In een, uh, in een woonbestemming, en dan kan je onteigenen. Dan zullen ze inderdaad die kant doen, ja. Maar ja. de... ja, wij hopen altijd, en dat hebben we steeds gezegd... we proberen een goed de overleg. zaak mee te krijgen. Ja. En ik heb daar nog steeds een, een heel goed gevoel voor. Want alles wat we nu zeggen over die ramingen... 50% wil wel, of 55% wil ja. jongens, je weet hoe dat gaat, dat hoef ik er niet uit te leggen. Ik bedoel, uh, juist omdat men van elkaar weet... En er zijn mensen, er zijn bijvoorbeeld zes mensen die hebben zelfs een soort loods. Ja. En juist omdat dat heel transparant is naar elkaar, of je dat, of dat nou leuk vindt of niet. Maar men weet precies wat Piet krijgt, wat Jan krijgt. En die zegt, hé hey, jezus, jij krijgt 30.000 meer dan ik, die wil ik ook hebben. Nou, laat dan nou straks aan die projectontwikkelaar over samen met die ondernemers. Kijken wat er uitkomt, begrijp je? Dat is een discussie die wordt die die met, intentie, de die landen, exact, de met de projectontwikkelaar gevoerd. Exact, Dat zeg ik ook tegen onze ondernemers. Jongens, uh, ga je huid per duur verkopen met die projectontwikkelaar? Natuurlijk, ja, ben je, en dan gaan we niet, niet zeggen van uh, uh, ik doe het niet want ik kom met 20.000 euro tekort. Begrijp Maar dat is de rol van de, onze leden, niet van ons. Wij denken, dat was in de randvoorwaarden netjes neergezet hebben. De gemeente vindt dat ook. De gemeente is bereid de nek uit te steken. Ook eventueel nog wel uh, als er knelpuntjes zijn. Die overtuiging heb ik ook nog wel. Maar ja, het, het begint allemaal met... Ja. Kunnen we die grond ontwikkelen? Ja, nou, dus als je dat bij elkaar optelt, dan uh, is er best nog wel wat te doen. A is die, uh, die meterafstelling die moet uh, gedaan worden. Nou, ja. dat, dat is nou, volgens dat jou de is de is de dat, week een gebeuren. rijtje. Ja, dat is zo gebeurd. En dan volgt de hele discussie: projectontwikkelaar en uh, ondernemers. Exact. Ja, de uh, projectontwikkelaar. Ja, exact. Kun je die maar eerst, als er consensus is ja. tussen de gemeente met de kei ja. over dat project. Nou, het is toch een uitdaging voor beide partijen. Jazeker. Zijn en laten we het vooral er... transparant doen, de gemeente ook. Ja, zijn er al bedrijven waarvan jij weet van ik wil best wel een mooi stuk aan de overkant hebben? Jazeker. Ja? Ik, ik kan ze me, met me naam en toenaam noemen hoor. Ik zou, ik doe het nee, dat hoeft niet. niet maar... maar ik ken mensen die zeggen... die mij ook bellen en zeggen: meneer Hoogdoorn, wanneer, wanneer kunnen we? Want we hebben ons ingeschreven bij Nieuwke de Broer. Ja, nou dan willen we. Nou willen we ook wel. Ja. Maar uh, wanneer kan het? Ja. En als je nou ziet dat zich op het ogenblik, ik weet niet of je al geweest bent op het bedrijventrein. Er wordt op het ogenblik... Er wordt een prachtig gebouw neergezet. echt gebouwd en er zijn nog andere ondernemers die daar mee bezig zijn. Laten we dat project nou niet verstoren en proberen daar die doorbraak te maken. Want echt, het is voor Zandvoort buitengewoon moeilijk. Heeft de uh, ondernemersvereniging uh, brutaal gezegd nog wat te zeggen in het uh, uh, kei gemeenteverhaal? Nou, laten we zo zeggen, wij hebben uh, een uitstekende communicatie met het college van BNW. ja. ja. En, maar uh, wordt jullie, worden met, jullie ook uh, het advies aan jullie gevraagd? Daaruit? Ja, met dat, ik moet dat eerlijk uh, nageven. Het college met name ook de, de projectenwethouder. Als er dingen zijn, wordt ons gevraagd. Ze weten wat wij willen. Ze weten ook wat, wat de intentie is van de vereniging. Ze zijn ook met individuele ondernemers. Uh, als dat nodig is, ook in gesprek. Het is echt de bedoeling om dat met elkaar wat moois van te maken. Dus iedereen en, staat de handen in één? Ja. Dat kunnen we wel stellen, behalve de kei op dit moment. Nou ja, en er zijn natuurlijk altijd onder een paar ondernemers die nu roepen... ik ga er nooit heen, want ik krijg te weinig. Nou, ja. laten we dat nou eens even netjes afhouden. Ja. Exact, maar men weet wel, daar hebben we ook geen geheim van gemaakt... dat wanneer de meerderheid, echt, echt een stevige meerderheid, dat wil... dat men niet zal schromen de gemeente eventueel... om met de wetrouwelijkordeling in de hand tot het eigening over te gaan. De enige conclusies daaruit te trekken en uh, uh, maatregelen te nemen zoals onteigening. Exact, dat is des gemeenteraad. Kijk, als je wat wil met een gebied, ja, met alle respect. Als je wat ja, je wilt... moet wel een keer doorzetten. En er, ja, er ja. zijn een paar mensen, een bescheiden aantal mensen... die ja, die moet je dan op de een of andere manier toch... Overhalen. Overhalen. En probeer het Uitgaard. eerst op een nette manier. Kijk eens even of, de, hè, of, je dan ook, of wat overbrugge valt, of financieel. Op een redelijke manier doe die de wijze kunnen voorbestaan. Ja, ja, En als het uiteindelijk... Kijk, stel dat uiteindelijk een, een belangrijk deel van de ondernemers zou zeggen... we doen het niet, want... ja, dan het op, dan moeten we daar vooral blijven. Maar... Het zijn een gemiste kansen. Want dat nieuwe bedrijventerrein, dat gaat echt uh, nou ja. hoge normen voldoen. En wat ik zo jammer zou vinden, ja, ik zeg dat toch nog een keer hardop, ook hier voor die radio. Als die ondernemers daar niet weggaan, dan gaan prachtige bedrijfsterreinen, ben ik bang, naar ondernemers van buiten Zandvoort. Begrijp je? Ja, die zitten al op het vinkertouw. Dat heb jij heel graag. Ja, en Zandvoort heeft die woningen nodig. Je zou als Salesforce bedrijf toch ook een mooi stuk willen hebben. Als ik nu even naar uh, bedrijventerijen Noord kijk... en ik zie dat gebouw van Air Force... ziet er top. fantastisch uit. toch. Fantastisch ja. Goed Hans, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. Vraag we gaan kijken me. wat er gebeurt en met de Kei. En als het een beetje in de gaten houden... als uh, Goedemorgen morgen. Dat zondag, doen wij, dat doen wij. We krijgen straks de wethouder op, uh, op visite... maar dan gaan we, we over iets anders doen. Dat niet de helaas. <laughs> nee, nou, die, <laughs> die willen <laughs> wij ook in ons uitnodigen. Ik denk dat we die bij deze moeten uitnodigen. Hartelijk welkom de Kei. Kom eens wat toelichten. We hebben ook wel heel veel Goed, wij uh, gaan de muziekje draaien. Dan gaan we naar het nieuws en de boodschappen. En de Carpenters dus met Jan Balaya sluiten wij dit uur mee af. This one